Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje zijn meer dan 50 mensen omgekomen door noodweer. De regen kwam daar gisteren in Valencia en omgeving met bakken uit de hemel. De meeste van de 51 getelde slachtoffers zijn overvallen door een plotselinge overstroming. Correspondent Miralde Bruyne vertelt dat reddingswerkers met man en macht zoeken naar overlevenden. Maar op veel plekken was het simpelweg onbereikbaar. En nou ja, dat maakt zulke reddingsacties enorm moeilijk. Er wordt ook echt wel gesproken van uh, de hevigste regenval uh, van de eeuw. En de schade is totaal niet te overzien. In Spanje is nu ook een noodnummer geopend voor mensen die op zoek zijn naar vermiste familieleden. De rechter doet straks weer uitspraak in een zaak tussen de gemeente Westerwolde en de organisatie het COA. De zaak gaat over het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar mogen max 2000 mensen worden opgevangen. Maar volgens Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, houdt het COA zich daar niet aan. Je hoort verslaggever Mark Hamer. Bij de behandeling van de zaak zei het COA al ja, niet veel anders te kunnen. Dat zal hun uiterste best doen, een sprintjes trekken. Maar ja, het heeft gewoon te maken met de doorstroom. Nou ja, hoe dan ook, de uitspraak vandaag ja, die zal in ieder geval wel weer een nieuw stapje zijn in het hele asielverhaal. Een andere rechter zei eerder al dat het COA 15.000 euro moet aftikken... voor elke dag dat er te veel mensen in het aanmeldcentrum zitten. Westerwolde wil dat het bedrag wordt opgehoogd naar 75.000 euro per dag. Kamala Harris heeft haar laatste grote speech gegeven voor een van de spannendste Amerikaanse presidentsverkiezingen ooit. Over precies een week weten we of Trump of Harris het daarvoor het zeggen krijgt. De twee kandidaten willen een totaal verschillende toekomst voor het land. En in de laatste speech van Harris haalde ze hard uit naar haar tegenstander... vertelt correspondent Marieke de Vries. En dat deze door haar eigen plannen scherp af te zetten tegen die van Donald Trump... ...en ze gaf de kiezer de keuze voor vier jaar eenheid... ...waar zij voor wil staan, of nog eens vier jaar chaos. Dan krijg je het weer nog een wisselend dagje. Met vooral veel grijs en op sommige plekken kans op een bui. Maar zeker vanmiddag zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je wel vijf minuten oponthoud... tussen Zaandam en de Afritzaandijk. Er zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N230 van Maarsen naar Utrecht rijdt het langzaam... tussen Maarsenveen en Utrecht Overvecht. Door werkzaamheden is de vertraging vijf minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom terug, luisterkaars, bij het tweede uur van Duifzaag de Week door... Kom terug, luisteraars bij twee Uur van Duitslaag de Week Door. En ik heb het beloofd: de belofte maakt schuld. Ik heb u beloofd dat ik u mee ga nemen naar San Francisco. Met de Flowerpotman.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 some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed, and they won't send the needs of a woman your age, really, I realize, but it won't be long, I've heard them say, until I'm not around.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 Take your love to town Uh, golden earrings met een dikke s aan het eind. Met I just lost somebody. Sommige zangers van Nederlandse groepen liepen dan met een groen tasje om. Een klein groen tasje. A little green bag. George Baker bijvoorbeeld. A I'm a silent in the night, I'm a silent in the day Looking back on the track, gonna do it my way Het kleine groene zakje, de Little Green Bag. En we gaan even naar uh, Frank Mills... Kent u Frank Mills nog? Nou, dan, dan gaan we natuurlijk uh, van genieten van Frank. Dankzij Bojura, luisteraars. Ja. Frank Mills was leuk, heel die oude nummers. Uh, we hebben er toch eentje horen van Bojura? I don't know how to love him. Nou, dat is ook, ook zo mooi, moet je luisteren. Ja. Toch even sentimenteel bezig zijn, toch? studio binnen, wat denk je luisteraars? Allemaal beestjes. Allemaal beestjes. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Ja, en ik had helemaal niet gedronken. Zoveel beestjes om me heen.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 Likkenbaar het komen steeds is dichterbij. En ze loeren allemaal op mij, Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou nou. Allemaal beestjes. Nou, nou, nou, zoveel beestjes. Nou, lekker om even om mee te zien heen. Ronnie en de Ronnies. Ze komen zelfs als ze komen heen met. Duizend beestjes, allemaal beestjes om me heen. Komt die oortuigse let op? Beestjes, beestjes. Leuk, hè? Ik heb, thuis heb ik nog eh, wat, wat planten over. Ik heb nog wat stekkies, luisteraars. Willen u een stekkie van de fuxia? Tot zo wel, hè? Willen u een stekkie, een stekkie, een stekkie? Willen u een stekkie van de fuxia? Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie?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 Wil u een en stekkie en stekkie? stekkie? Wil u een stekkie van de fuchsia? Hebben u een plekkie een plekkie een plekkie? Hebben we een plekkie voor de fuchsia? Ja, het is een makkelijke plant, hij eet als het ware uit de hand, een beetje mest, een beetje zon, hij doet het best op het balkon.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 als ik s'avonds op visite gaan, dan I breng ik overal you. geluk. Ik geef een stekkie van de fuck. Ik geef een stekkie van de zie ja. Van de fuck, fuck, zie fuck, fuck, ja. Ah, oh fuck, zeg, uh, fuck. Oh fuck, ja. Ja, leuk hè, al die oude, oude nummers. Ja, zuster, nee, zuster natuurlijk. die uh, Blok samen met Leen Jongewaard. Nou, Theo Maassen, die hebben we al een tijdje moeten missen op de televisie. En uh, overal waar hij uh, schuin margeert. Maar ik heb hem in de studio uh, weten te halen, luisteraars. Hier komt die Theo Maassen. Laatst loop ik op straat. Sta, staat opeens een uh, voor mij een totaal onbekende man voor me. Die, die, die kijkt me aan en die zegt... Uh, ik ben dakloos. Ik zei, nou, je legt wel heel erg de nadruk op dat wat je niet hebt. Huh? Nee of ik dan wat geld had. Ik zei, nou, dan. dat kun je wel zeggen ja. <lacht> ik zei, ik wou er niet uit mezelf over beginnen, maar. Uh... Jij bent zeg maar buiten en ik ben zeg maar binnen. <lacht> en ik, ik zeg tegen hem, ik zeg: ik, ik verdien dat geld omdat ik nadenk over, over wat ik de mensen kan geven.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 Ja, die, die mensen hebben geen fatsoenlijke wapens, ze gaan elkaar met van die kapmessen te lijf. Lopen ze allemaal met van die, van die stompjes rond, kun je ze helemaal niet meer uit elkaar houden. Weet je, en weet je, het interesseert me niet. Ik, ik, ik voel er niks bij. Ik vind het veel vervelender wanneer ik net schone sokken aan heb getrokken en dat ik dan in de badkamer in iets nats ga staan. Ik kan ook geen invloed uitoefenen op die situatie daar. Als ik het dan zou kunnen, ik zou het meteen doen. Ik zou meteen het vliegtuig pakken naar, uh, nou ja, waar die dan wonen. Weet je, en ik zou ze toespreken. Ik zou zeggen, jongens, kom op. En je kappen dan. Eh, stoppen, bedoel ik? Stoppen. Man, ja, maar brengen elkaar aan de hand. Ja, nee, even. Ik... Ja, weet ik veel. Hopeloos. En soms denken we: ja, het beste wat we kunnen doen is dat we die Hutus gewoon een keer echt goed bewapenen. en dat ze die toetsies uit kunnen moorden. En je dat het een keer ophoudt. Of andersom vind ik ook prima dat die toetsies die Hutus doen, maar iedere minuut, weet ik veel. <lacht> ja, soms, soms moet je accepteren dat, dat, dat dingen gewoon hopeloos zijn. Ja, dat, dat hele conflict in het Midden-Oosten.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 En tijdens de 80-jarige oorlog zei echt niemand na 40 jaar: hè, we zitten op de helft. Oeh. Ja, die 80-jarige oorlog, maar u bent vanmorgen luisteraars altijd nog getuigen van Duivzaag de Week door. En ik heb gewoon zin om nou het uh, tweede uur van Duivzaag de Week door even in het Nederlands verder te gaan. En met, met name ver terug in de tijd allemaal gouden, oude, leuke liedjes, zoals deze bijvoorbeeld. Nou, we al 1948. Ja, zo'n lang geleden. Het dus was ik één jaar, luisteraars. Kunnen we rekenen hoe oud ik nou ben? Ga nou, maar rekenen. Doe maar. Pak maar een kladblaadje erbij. Rekenmachine mag ook. 1948 was ik één. Nou, reken maar uit. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier.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 Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannekoekensmaak vergeten. En Nederland Onder onderdrees van die blanke die kon viermaal hout in Londen. Als je jokte was dat zonde, belegt we zo kwam klaar in het derde vredesjaar.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 naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op de behang Maar niet echt van binnen bang Toen was geluk Ach ja. heel gewoon Toen was geluk heel gewoon Toen was geluk heel, heel gewoon dat ik heel blij ben, luisteraars. dat ik heel blij ben dat ik die tijd heb meegemaakt, de jaren 50. We hadden geen mobieltjes, we hadden geen internet, we hadden alleen een radio... waar we allemaal gekluisterd hebben met de bonte dinsdagavondtreinen en zo. En, ja, dat waren nog eens tijden. Ik reed vanmorgen op de Zandvoortsalaan en rijden, drie oude mannetjes in jaket voor me... in een autootje en die vlogen zo op een bussen. Hier kwam er zo een bus. Ik denk, hoe kunnen, nou, hoe kunnen die oude mannetjes dat nou maken? En ze kwamen er nog uit en ze gingen nog zingen en ook. Nou, dat vond ik zo verdedigend. Over oh, het ongeluk wat ze hadden. We hebben een ongeluk gehad. Met het dodotje. Met het dodotje. Met het dodotje. Gebeurde hier midden in de stad. Met de dodotje.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 we waren eraan gehecht, nou gaat-ie naar de sloop, is al zo troost koop. Cool. We, We hebben een oorlog gehad oh met Dat het teutertje, met het teutertje, met het teutertje. Gebeurde hier midden in de stad met het teutertje, met het teutertje.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 te komt voor 57. Niemand? Nou, wij vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Ja, ja, dat is Het was de guldentijd. tijd. De euro's die bestonden nog niet. Het was de guldentijd. tijd. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Ja, dat waren de Three Jackets. En ze waren ook in jacket vanmorgen. Toen ze op de bus vlogen waar ik, waar ik ook achter zat. Maar ik, ik heb nooit last van fielers, luisteraars. Ik zal dat veranderen, dus dan heb je daar ook niet last van. Hè. Uh, blijf naar nou me luisteren en zeg alsjeblieft niet nee. Zeg niet nee, e, e, e. zeg niet nee. E, e, e. Als ik vraag, ga je mee? Zeg dan niet nee.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 Zeg alsjeblieft, nee, er waren natuurlijk de forio's. Ja, ja, wat leuk allemaal. Al die oude muziek, ik vind het zo leuk, luisteraars. Ik, ik ga nog een oude draaien. Uh, uh, uh, uh, we gaan uh, genieten van een uh, circus met dieren... die het goedkoopste aan te schaffen zijn van de hele wereld. En ik kwam vanmorgen de studio binnen. Ik zei het al, ik zag allemaal beestjes, maar ook vlooien. En daar hebben ze een circus van gemaakt. het publiek, wij presenteren ons vlooien. jonge jonge jongen wat een sprongen jonge jonge jongen wat een show jonge jonge jongen wat een sprongen hoger sprong nog nooit een vlo kijk eens in ons mooie circus hoe die vlo van af mijn rug springt tot aan het dak dan valt hij met de smak op een vierenbed en schiet als een raket in de tent omhoog en komt dan met een boog in een dubbele salto terug gaat dat zien ja Boerenburgers buitenlui gaat dat zien ja het is kolossaal Vlo heeft wel eens een dolle bui En dan springt die zomaar in de zaal. Tjonge jonge jonge, wat een sprongen. Tjonge jonge jonge, wat een show. Tjonge jonge jonge, wat een sprongen. Hoger sprong, nog nooit een vlo. Iedereen in ons mooie circus denkt, er zit er eentje op mijn rug. Ze springen in het rond, stappen op de grond, krabben op een kuit En slaan ook kleren uit. Maar er komt de flow voor zijn tweede show. In het dubbele salto rug.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 Van mijn linker naar mijn rechter toe. Door één, handje weg. Ja, dan blijft hij slimmer zitten ze. En dan gaat hij alweer, op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oei, oh, haalt het niet meer. Ja, wie doet hem dat na? Ja, wie doet hem dat na? Driemaal in de ronde, voilà. Tsjonge, jonge, jongen wat een sprong. Tsjonge, jonge, jonge, wat een show. Tsjonge, jonge, jonge, wat een sprong. Hoge sprong, nog nooit een vlo. Kijk eens in ons vloeiende circus. zo'n daar vliegt ons vlug. Klautert in een touw, tot boven in het gebouw. En daar heel volleert, het zwaantje demonstreert. En de huppiekee, suist hij naar beneden. In een dubbele salto, terug. Hooggeerders, publicum, audience, Een zeer, zeer speciale truc. Kijk, hij springt, elegant, van mijn ene mijn andere hand. Maar het is van gewicht. Het gaat met alle vijf zijn ogen dicht. Goed dan nu tot de sluit. Spreekt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, daar gaat hij alweer. Op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer. Oh, hij haalt het niet meer. Ja, wie doet hem dat nou? Ja, wie doet hem dat nou? Driemaal in de ronde. voilà! Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen. Tjonge, jonge, jonge, wat een show. Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen. Hoger sprong, nog nooit een vlo. Kijk eens in ons vloeiende circus. Hoe zo vlo Piek en vlucht als een acrobaat naar het dokje gaat, het is voor u misschien wat moeilijk te zien. Kijk hem nou eens gaan, die is naar de maan. Die is we nooit meer terug. jongens, jonge, jonge, wat een sprong: jongen, jonge, jonge, wat een show. Hoger sprong nog nooit de hoogste Flow. Nou, ja. Heb je wel eens flow gehad? Luisteraars? Ben was gestoken? Ja, misschien wel door een mug-snachts natuurlijk, maar Flowie, dat komt gelukkig uh, nog maar zelden voor. Uh, ja, soms hebben, soms hebben de kat nog wel eens uh, vlootjes bij hun... en dan moet je ze mee... Zo'n zo, zo, zo, zo pipetje moet je dan in de, in de nek moet je wat vloeistof spuiten... en dan ben, zijn ze weer een maand of twee maanden, weet ik veel. Zijn ze beschermd tegen vlooien? Ja, zo gaat dat. Uh, kleine, kokette katinga. Ik heb er gewoon zin in. Je wil geen spelbreker zijn, hè? Dat, dat doen we maar. Elke morgen... Omhoud tegen, komen wij kattinga -ka tegen Rode muts en blonde lok Helgeel truitje, blauwe rok Maar ze trippelt zwijgen als ter ma Daarom zingen alle jongens haar verlangen taak Kleine kokette katinga, Kijk nog eens een la la la, Stiekempjes over je schouder je ma ziet het ook niet, dus kom, kom kom kom kom kom Kleine koekette Katinka Ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier leven De pin van je bankrekening zien Elke morgen zon of regen Komen wij Katinka tegen je tak op de stoep Korte rok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 we willen zo graag nog hier leven, een glimp van je wit neusje zien. De Katinka, kijk nou eens een keertje om, Stieke kus over je schouder. Je ma ziet het toch niet dus kom. de kokette Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog weer leven, een glimp van je wind, dus je zien. La la la la la. de spelbrekers, ik wil vandaag geen uh, spelbreker zijn, uh, luisteraars. Ik ga gewoon nog even door met uh, van die lekkere gouden oude Nederlandse uh, meezingers. Uh, wat zullen we nou eens uh, pakken? Even kijken. Uh, ik ga even spieken in mijn lijstje. Uh, nou, we hadden natuurlijk uh, uh, europa -pa, Die uh, dat, dat, uh, is helemaal de mist ingegaan op het Songfestival. Maar... Uh,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 ben je vracht, ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou.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 Teddy en Hengst Holt, vroeger veelvuldig op... in Treslong, Hillegom... waar ook de Beatles uh, acten de prezans gaven zo weer in de jaren 60. Ik moet er even tussenuit luisteren... voor het nieuws en de reclame. Tot uh, het derde uur van Duifzaag de Week door. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11...